took Goedenavond, u luistert naar CFM, dit is Don de Het is 29 september 2009 en we naderen de klok van 8 uur. Tijd voor CFM Politiek. En wat gaan we doen? We gaan uh, luisteren naar de vergadering van de Zandvoortse gemeenteraad. Ja, wat gaat hij doen vanavond? Die heeft nogal wat uh, onderwerpen op de agenda staan. Uh, uh, zoals normaal de, de eerste onderwerpen zijn uh, de loting ingekomen. Stukken en vaststellen agenda. Uh, Hamerstukken. Uh, het, een gaat over, het ene stuk gaat over de... ...gemeentelijke basisadministratie... ...niet zo interessant... ...wat interessanter is, maar ja... geheim ...gaat over geheimhouding van... Uh, ...van stukken, en daar mogen we dus... ...niks van weten. Maar dan... ...punt 6, dat, uh, dat wordt... ...bestemmingsplan Middenboulevard... Uh, ...ik heb me al laten influisteren ...dat uh, daar... ...een uh, flink aantal amendementen... ...op zullen komen. Het is buiten koud, en... Uh, Binnen in de raad zal het beslist een stuk warmer worden. Als we daarmee klaar zijn, dan ben ik bang dat het al laat is. Dan, uh, dan gaan we door over een stuk wat er ligt over de, de zogenaamde metropoolregio Amsterdam. Het is uh, een stuk wat een visie geeft over de Amsterdam, de Eimond Zandvoort, zo die driehoek met alles wat ertussen ligt en de ontwikkeling daarvan. Punt 8 gaat over de subsidie, een eenmalige het Zandvoorts mannenkoor voor het aanschaffen van kleding. Als het niet krijgt, zou ik ze aanraden, vraag de Wurf of ze wat kunnen lenen, maar je weet het nooit. Dan een uh, tweede parkeergarage bij de Louis Davids Carré. De eerste is nog niet eens volgestort met beton en er uh, wordt al gedacht aan de tweede. Maar er is een gelegenheid om uh, aan de appartementen die uh, op de plek van de rug aan rug woningen komen. Om daar een parkeergarage te ontwikkelen van ongeveer 113 plaatsen. Dus daar moet dus over gepraat worden. En we sluiten af. Hopelijk voor 12 uur. Uh, met het vergaderrooster voor 2010. Ondertussen is aangeschoven de sonore stem van Joop van Es. <laughs> Dank je wel. <laughs> Joop, welkom. Dank je wel. Goedenavond ook luisteraars. Ja, best een beetje laat. Ontkom uh, kom ik niet aan op, uh, op de dinsdagavond. Er moet eindredactie voor de krant gebeuren. Maar uh, inderdaad, uh, Don, wat jij zegt, het komt best wel eens heel laat worden. Ja. Ik ben er bang voor. Ik heb vernomen dat er een, uh, meer dan uh, tien amendementen en moties zijn. Misschien zelfs al meer dan vijftien. Ja. Uh, we laten ons daarover verrassen. Maar ja, die moeten wel allemaal besproken worden. Misschien ja. dat er een paar samengevoegd kunnen worden. Ja. Dat weet je natuurlijk nooit. Ja. Ja. Uh, als bepaalde partijen het met elkaar eens zijn, dan kan dat uh, makkelijk gebeuren. Ja. Maar ja, er zitten een paar dingen bij waarvan ik zeg... ...dat metropoolregio Amsterdam en die eenmalige subsidie voor het Sanfansmanenpoort... ...dat zal snel doorgaan. Dat denk nee. ik wel. Ja. Dat denk ik ja. wel. En ja. het dat zal ook wel alleen maar mee eens, tik, klaar. Ja, ik denk het ook al. Maar ja, nou ja, oh, wacht even. De, de, de nieuwe raad straks in maart, want het is 2010, de nieuwe raad zal er ook nog over gaan beslissen, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Uh, het, het zou best kunnen. Ja, ja. Het zou best kunnen. Ja. Maar ja, dat is pas in maart en uh, de, die nieuwe raad die, wat ik hier zie staan, uh, de, uh, onder voorwaarde van goedkeuring van de data na 11 maart 2010 door de nieuwe raad. Nou ja, goed. Okay. Dat, uh, dat is dan uh, voor kennisgeving aangenomen. De merk weer tegen die tijd dan wel. Maar uh, vooral ja. zal dat uh, geen halszaak zijn uh, op deze agenda Nee, en ondertussen Heeft ons uh, technicus Pascal Een stapel muziek klaar zitten, Want hij verwacht een hoop schorsingen Ja, uh, ja, uh, ja ik hoop het niet ja, <laughs> Nou, goed. zal wel nodig overleg ja, moeten zijn wel, ongetwijfeld Ongelemmen, Pascal uh, natuurlijk bestemmingsman Midden -Boulevard, Dat, uh, uh, dat uh, zal nog wel het een en ander over, uh, uh, Overleg moeten worden ja. Pascal, zou jij muziekje willen draaien Totdat de burgervaarder uh, De hamerslag geeft? Ja, Oké, okay, dankjewel Hartelijk welkom bij deze openbare raadsvergadering, luisteraars thuis ook. Wij gaan beginnen op de eerste herfstdag van het jaar, als ik vandaag eens af en toe naar buiten kijk. Daarmee zit de opening erop en gaan wij toe naar de loting. Helaas, nummer 12. Meneer Poster, aan u de eer als er hoofdelijk wordt gestemd om bij u te beginnen. Gelukkig hoor ik dat elke argument, elke vergadering. Wij gaan door naar agenda punt 3. Ingekomen stukken. Heeft één uur een vraag over de wijze van afdoening? Meneer de Rode, ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het gaat over de uh, ingediende zienswijze ontwerp bestemmings van recreatiepark. Dat is nummer 096193 van uh, Autostrijder BV. Daar wordt gesproken over een zienswijze, maar volgens mij is dat in eerste instantie een bezwaarschrift. En het zienswijze valt als het goed is vandaag op de bus, op de deurmat van de gemeente. Dus volgens mij moet dat een bezwaarschrift zijn. Er is nog een correspondentie geweest met de griffie daarover. En uh, dat hoort een bezwaarschrift te zijn, dus gaarne dat aan te passen. Uh, wat u verzoekt is de tekst aan te passen. In de derde kolom. Of niet? Ja. ja? Uh, ik wijs u er wel op dat, uh, volgens mij is de jurisprudentie zo dat je kijkt naar de inhoud, even los van de titel. Maar dat nemen we mee. Ja, dank u wel. Anderen? Dat is niet het geval, dan is de lijst vastgesteld. Er is één mededeling vanuit het college. Die ga ik u zelf doen. De veiligheidsregio Kennemerland, u allen bekend, heeft een eerste begrotingswijziging en een eerste bestuursrapportage ingestuurd. Daar zitten een aantal wijzigingen in, maar die zijn allen budgetair neutraal. En aangezien we al te laat zijn, stel ik voor, want u krijgt hem bij de eerstvolgende raad pas via de zienswijze om af te doen, stel ik voor om hem op voorhand door het college te laten afdoen inhoudelijk. Als wordt we het wel heel laat, omdat we pas in november een volgende raad hebben. Is dat akkoord? Ja. U ziet alles... Voorzitter, dat, dat, dat kunt u zeggen, ik ken de inhoud niet. Dat klopt. Waarom wilt u dat ik over beslis? Over iets wat ik niet ken? Ik denk het niet. Het is rondgestuurd, wordt mij ingefluisterd. Het is, uh, en dat komt nog een ja, keer. Ik heb We hem vandaag ontvangen. En, uh, ja. ik, stel, ik stel voor een praktische afdoening even op dit moment. Ja, akkoord. Goed. Verder geen mededelingen, dat betekent dat wij toekomen aan agenda punt 4, vaststellen van de agenda. Ik zie daarop twee agendapunten zijn de agendapunten. Oh. Nee, ik dat wilde, bedoelde ik niet, want ik zag ze niet. Ik wilde een ordevoorstel doen, of we de andere agendastukken misschien eerst kunnen behandelen en dan de Middenboulevard als laatste, want... Anders komen we misschien niet aan die stukken toe, uh, het verleden kennende van onze bestemmingsplannen. Nou. Ik weet niet of het zo ernstig is, mevrouw Draaier, maar wat ik wilde zeggen, ik wilde ook een ordevoorstel aan u neerleggen. Niet zo verstrekkend als u doet, uh, maar als ik naar agenda punt 7 kijk, metropoolregio Amsterdam. Daar heeft het college een nieuwe brief uh, naar aanleiding van de discussie in de commissie opgesteld. En wellicht dat u zegt, van, nou die brief is zodanig, dat is akkoord, dan zou die onder de hamerstukken kunnen. Maar kijk u maar allemaal even rond of ik die vrijmoedigheid bij u neer mag leggen. En het tweede is het vergaderrooster 2010. Ook daarvan kan ik me voorstellen dat u zegt, nadat ik hem gezien heb, zet ik me onder de hamerstukken. Meneer Kuiken. Voorzitter, ik zou toch in je voor willen stellen om de subsidie Sanfors-Mannenkoor naar voren te halen. Ik weet niet of er mensen op de publieke tribune zitten die daar speciaal voor komen... Maar als die moeten wachten tot na de behandeling van de middenboulevard, dan uh, is dat natuurlijk wel spannend. Maar ik weet niet of ze daarvoor komen. Dus dat is mijn verzoek. En ik dacht, laat ik het opknippen en het overzichtelijk voor u houden. Dus eerst kijken of twee onderwerpen naar de hamerstukken kunnen. En dan vervolgens de vraag bij u neerleggen. De subsidie voor het Zandvoorts-Mannenkoor. Met de vraag of er iemand voor op de tribune zit, want voor, het, voor hetzelfde geld. Komt de afwaardiging van het mannenkoor pas een uur later in de inschatting dat? Want dat is natuurlijk het dilemma, hè? De vraag is even, ik breng even terug waar ik ben begonnen. Agenda punt 7, metropoolregio Amsterdam en vergaderrooster agenda punt 10, kunnen die naar de hamerstukken? Ja? Dan gaan die allebei van de agenda... Nee, dames en heren, ik wil graag toch dat ik enigszins serieus word bejegend. En, en een grapje, daar kent u mij ook goed genoeg voor, dat waardeer ik zeer. Uh, maar agenda punt 6 rechtvaardigt dat we dat gewoon goed behandelen. Uh, dat brengt mij nog op het punt wat meneer Kuiken aanstipt, en dat is het zand voor zijn mannenkoor. Volgens mij zijn ze op dit moment aan het zingen. Want ze oefenen, dacht ik, op deze avond. Is er een vertegenwoordiger van het Zandvoorts mannenkoor in de zaal op dit moment? Dat is niet het geval, dan stel ik voor om hem maar te laten staan. Want stel je voor dat er iemand later binnenkomt, dan zou ik dat eigenlijk niet plezierig vinden. Dat betekent, tenzij een, een uur, meneer De Rode... Ja, voorzitter, dank u wel om het nog even ingewikkelder te maken vanavond. De, heeft mijn fractie behoefte aan een motie in te dienen, een aparte motie... en graag willen we dat opnemen bij de agenda, als dat kan. Motie vent in standplaatsen. Ik noteer dat de fractie van het CDA een motie vent aan standplaatsen wenst te behandelen... Ik kijk even rond of dat wordt ondersteund en dat is hier wel gebruikelijk, dus ik verwacht ook dat dat zo is. Dan komt hij aan het eind van de agenda te staan. Is daarmee voorlopig wat u allen betreft het aantal in te brengen punten besproken en de wisselingen ook, want daar ga ik tot een nieuwe nummering over. De hamerstukken zijn daarmee 5a en b als mede, 5c dan, metropoolregio Amsterdam en 5d vergaderrooster rooster 2010. Bestemmingsplan Middenboulevard blijft 6. Aanvraag eenmalige subsidie zandvoorts wordt agenda punt 7. Tweede parkeergarage louis Davidskree wordt agenda punt 8. En agenda punt 9 wordt de motie vent en standplaatsen CDA. En dan zal agenda punt 10 de sluiting zijn... Akkoord. Dan is de agenda op deze wijze vastgesteld en kom ik bij de hamerstukken. Zijn de vastgestelde gewijzigde GBA-verordening, het stuk geheimhouding, het stuk metropoolregio Amsterdam en het vergaderrooster 2010 al dus vastgesteld. En dat brengt ons op agenda punt 6. Even kijken of ik nu de volgorde van mezelf nog goed kan houden. ...en dat is het bestemmingsplan Middenboulevard. Het is mooi om te constateren... ...dat volgens mij in een constructieve sfeer... ...aan dit bestemmingsplan wordt gewerkt. Dat leidt tot betrokkenheid en positief meedenken... ...en dat het ons bestemmingsplan wordt. En ik constateer dat met genoegen. Ik wil u een procesvoorstel doen. Zodat u op de inhoud het debat kunt aangaan. Ik stel voor... Voor zover daar behoefte aan is, maar wellicht een aantal van u, een eerste kort rondje met nog een algemene opmerking. Want u heeft uitvoerig in de commissie kunnen debatteren en nog wat stukken rond zien gaan. Aansluitend krijgt de portefeuillehouder ook nog kort het woord om in algemene zin te reageren. Dan zou mijn voorstel zijn dat wij de abonnementen per stuk gaan behandelen... Dat betekent dat de indiener wat mij betreft de essentie even weergeeft... ...de portefeuillehouder een korte reactie geeft... ...en vervolgens hier het debat plaatsvindt... ...en aansluitend erover gestemd wordt per abonnement... ...om het overzicht vooral voor de luisteraar en de, de bezoeker in de tribune te bewaken. Vervolgens, nadat alle abonnementen zijn behandeld... Als er nog behoefte aan is, ik pols dat even, een tweede rondje algemeen en daarna stemming over het voorstel en aansluitend stemming over eventuele moties. Kan ieder zich vinden in dit procesvoorstel? Ja? Goed. Dan gaan wij met, voor zover daar behoefte aan is, het eerste algemene rondje doen met het accent op kort en bondig en zo min mogelijk herhaling. Ik kijk rond. Meneer Bluis. Meneer... Kramer, meneer Stammis, meneer Paap Sociaal Zandvoort, mevrouw Draaier, meneer Van Deursen, meneer Simons. Nou, dat had ik goed ingeschat dat die behoefte er was. Goed, wij gaan beginnen met meneer Simons. Aan u. Kort het woord. Dank u voorzitter. Uh, als we praten over Middenboulevard, dan heeft dat een geschiedenis, een lange geschiedenis. En ik uh, ben blij eigenlijk dat het vanavond, uh, dat er veel amendementen voor liggen. Want dat houdt in dat we met z'n allen wel dat bestemmingsplan willen vaststellen. Zij het geamendeerd, maar... Ik denk dat dat ook een hele goede zaak is dat uh, we na zoveel tijd komen tot een bestemmingsplan. Dat is in ieder geval onze intentie. En uiteraard zijn er de aantal dat heeft u kunnen zien aan uh, de amendementen die inmiddels voorliggen die voorgenomen zijn. En die zullen ongetwijfeld ingediend worden. Want een aantal zaken kan OPZ zich uh, wel vinden in het bestemmingsplan, maar niet helemaal. Niet tot in de massaliteit... Als ik het eigenlijk samenvat, zou ik willen zeggen... ...waar het college heeft gestreefd naar maximalisering... ...daar streven wij naar uh, per gebied zodanig inrichten dat het kan, dat het haalbaar is... ...en als straks het moment daar is van een bouwplan, dat we dan zeggen dan gaan we dat bekijken en op zijn merites beoordelen en beslissen. Maar laten we niet bij voorbaat... ...maximaliseren in een bestemmingsplan. Dat is eigenlijk de essentie die we zouden willen neerleggen... ...voor het bestemmingsplan Middenboulevard. Daarnaast, uh, mijn meneer, collega... Meneer Bluis wendt een korte interruptie. Ja, het is voor de spelregels wel interessant. Ik heb goed notitie genomen wat de heer Simons zegt... ...maar betekent het dan als straks de stemming is geweest... Over die amendementen en het is niet naar de zin van OPZ, omdat er waarschijnlijk voor een aantal misschien geen meerderheid is te halen, dat OPZ dan alsnog integraal wel voor het, of wel voor het bestemmingsplan stemt? Of krijgen we dan weer allerlei zaken waar we Uw niet van weten helder, wat er Bluis. gaat gebeuren? Meneer Simons, ik denk meneer Bluis dat dat een duidelijke zaak is als al onze en de amendementen die voor ons wezenlijk zijn. Uh, ...verworpen zouden worden, dan hebben wij uiteraard ook een probleem met het bestemmingsplan Middenboulevard. Natuurlijk, dat is met elkaar verbonden. Is echter het merendeel van de amendementen waar we elkaar in vinden... ...en waar we beide, alle partijen zeggen, de Raad zegt, er is een meerderheid voor dat standpunt... ...en als er een meerderheid van die amendementen is die dat dekt... Nou, dan, dan zullen we kijken of er geen essentiële dingen ontbreken, maar ik leg het uitgangspunt neer dat het ook voor ons, voor OPZ, wezenlijk is dat er een bestemmingsplan komt. Want dat is belangrijk natuurlijk. En dat we niet deze raadsperiode weer afsluiten zonder een bestemmingsplan middenboulevard, dat zou ik voor deze raad, eerlijk gezegd, een blamage vinden. Uh, mijn collega meneer Boberg Wilson vroeg toch speciaal uh, aandacht te vragen voor één punt. Uh, ten aanzien van de detailhandel, dat is dan een uh, van de amendementen die daar ook over gaat. Dat is het tegengaan van kannibalisering uh, van de verschillende detailhandelsfuncties. En de verschillen tussen dorp en boulevard, niet te zwaar te accentueren. Daar zou ik het voor de eerste ronde bij willen laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Simons. Meneer Bluis, u stak net uw vinger in het tweede termijn op. Wilt u nog een vraag stellen? duidelijk. welk percentage OpenZet voldoende vindt? Ik denk misschien de 75%. Ja. Ik, ik stel voor omdat in de tweede ronde, die ik ook heb beloofd, uh, nog eens nader aan de tand te voelen, meneer Bluis. Dan heeft u misschien boter bij de vis. Is dat akkoord? Goed, dank u wel. Ik ga naar mevrouw Draaier. Ja, ik weet niet of ik er wel blij mee moet zijn of niet dat u komt als tweede op de rij. Maar ik ga ervan uit, u heeft gezegd, een positieve stemming hangt Ik vind het fijn dat u dat zo aanvoelt. En ik mag hopen dat het dus ook inderdaad zo is. Alleen als ik goed naar de vorige spreken geluisterd heb... en ik zal proberen om een beetje gefaseerd te spreken... inderdaad ook voor de luisteraar thuis dat het een beetje te volgen is kan ik me herinneren dat juist door de amendementen het hele bestemmingsplan in de prullenbak geworpen is. Dus wat dat betreft zie ik niet de positiviteit die de heer Simons kan zien. Daarnaast heb ik dat, volgens mij is dat exact een herhaling van 18 maanden geleden... Ook gezegd, want er waren ook door partijen al de amendementen ondertekend. En dit is nu precies hetzelfde geval. En dat is dan de VVD en de oudere partij. Dus daar zijn wij gewoon als kleine partijen al monddood gemaakt. Ja, natuurlijk had je mee kunnen tekenen. Maar dan ga je weer aan de flexibiliteit van het hele bestemmingsplan trekken en invullen. Want iedereen denkt dat hij daar zo'n goed verstand van heeft. En dan ga je weer voorbij aan de ambtenaren. En waarom zeg ik dit nu? Omdat volgens mij zijn allerlei zaken gebaseerd op vertrouwen. En dat vertrouwen, ik hoorde het me nog zeggen, gaf ik het college de vorige keer. Volledig. Maar wat blijkt nou? Dat hun eigen coalitiepartijen het college in mijn beleving, hè? want ik zeg niet dat het iets zo is, maar in mijn beleving vertrouwt niemand iemand hier. En dan krijg je opmerkingen over het bestemmingsplan. Ja, nee, maar later. Vertrouwt er nu, wijzigingsbevoegdheid. Straks gaan we dat invullen. En uw raad is volledig aan zet. Nou, ik vertrouw daar nog steeds op. En ik wil mijn verhaal dus ook niet te lang houden. Maar ik heb ook een amendement. Want als Jantje rechts mag, mag Pietje ook links. En... Wat is dan de reden dat de watertoren uit het geheel weggehaald is? En dat verbaast me. En dat toevallig ook nou nog eens een keertje, dat heb ik de vorige keer in de commissie hier gehoord, en iedereen was daar verbaasd van, dat de eigenaren van de watertoren totaal niet op de hoogte zijn gebracht... van de besprekingen die in december plaatsgevonden hebben... met omwonenden, weliswaar Marenstraat, staat, maar de Oosterparkstraat erachter... die bewoners zijn niet op de hoogte gesteld en die kijken tegen een dergelijk gebouw aan. U kunt u vast allemaal de heer Jongejan nog herinneren... die ook behoorlijk in de pen geklommen is... Dat is dus verbazingwekkend en dan zeg ik, ja wat gaan wij dan hier allemaal weer vaststellen met elkaar en is dat vertrouwen daar echt wel? Ik moet zeggen, ik heb totaal geen vertrouwen meer. En wat maakt dat ik geen vertrouwen meer heb? En niet alleen in het college, maar ook in collega's, raadsleden. Ik heb echt alles in mijn beleving acht jaar lang gegeven wat voor mij mogelijk was. Ik heb het met mijn gezondheid beredelijk dat tegengekomen... en ik ben niet van plan om me dat weer te laten gebeuren. Maar ik wil nu gewoon wel zeggen welke dingen er allemaal spelen... dat ik vraag of die geloofwaardigheid die wij zo graag naar de burgers willen... er nog wel is. Het wordt met het moment door alle amendementen, hoe goed bedoeld ook... ondoorzichtiger. Niemand weet werkelijk meer wat nou waar en hoe of wat... En als we dat vertrouwen moeten winnen van de burgers... ...dan kunnen we dat naar mijn beleving nooit op deze manier. En waarom niet? Omdat als ik vorige keer, dan is dat in een commissie hier... ...dan wordt mij gezegd... ...mevrouw Draaier, u moet daar niet zo op letten... ...want dat heeft daar, en daar niet mee te maken. Nee, maar meneer Jerry Kramer krijgt een advies... ...van een expert die we inhuren. En die geeft... Zijn mening weer wat de expert weergeeft. De wethouder, de heer Tates, krijgt van diezelfde expert een advies tijdens een vergadering hier. Wat totaal averechts is. Wat moeten wij nu geloven? En ik hoop, voorzitter, dat u me gewoon nog heel even geeft. Want ik heb hier gewoon moeite mee. Wij brengen een amendement in, in februari. Vol vertrouwen. Vol vertrouwen. En waarom? Op het heeft betrekking op dit middenboulevard. En wij willen een moderniseringsgebied. En het amendement wordt aangenomen. Ach, daar is het slimme. Het college of de ambtenaren. Wie zo slim is, weet ik niet. Maar of er één woordje even veranderd mag worden. En of dat woordje misschien bijvoorbeeld mag worden. S'avonds, half twaalf, moe, last van de vergadering, zat... En dan ga je nadenken, wat is bijvoorbeeld, wat kan daar nou voor kwaad? Nou ja, oké, okay, dat maakt niet uit. Ze weten de intentie, ze begrijpen wat we bedoelen. Moderniseringsgebied moet erin komen. Oké. Okay. Ik hoor de voorzitter van de raad nog zeggen, nee dat is goed, komt erin. Achteraf het bandje terugluisteren, hoorde hoor ik iemand fluisteren, nee dat kan niet. Voor die tijd, boord je gewoon hier als raad, in mijn beleving, ik voelde me in ieder geval belazerd. En ik durf dan te zeggen, ik heb het niet duidelijk genoeg begrepen, dat zo'n klein dingetje, één woordje, als we zo, en het is gewoon in de volksmond, mierenneukerig met elkaar omgaan, ander woord heb ik er niet voor, dan schaam ik me dat ik hier gewoon zo zit. En dan zeg ik, is er nog wel vertrouwen? Is er nog wel vertrouwen? Want het amendement wordt dus gewoon verworpen. En wat houdt nou moderniseringsgebied in? Ik heb de griffier erom gevraagd of hij mij nou werkelijk even uitleg kon geven. Want Jantje zei A en Pietje zei B en allemaal deskundigen. En de VNG en de Vrom, nou die hebben tot op het laatst toen nog niet geantwoord. Nou, VNG geloof ik heeft nu geantwoord. En toen heb ik gezegd, dan houden we als gemeente, houden we de regie in handen. Want dat is wat moderniseringsgebied is. En wat is het nu? Dat wilden we voornamelijk waar de CPO en dan had je een heleboel, want wat houdt het in dat je niet meer dan 13% mag bouwen van wat er nu staat. Dus elke hoogte, breedte, wat je dan al doet, dat kan dan niet. En dat is dat je als gemeente in kan grijpen als er onderin ruzie komt. Mevrouw draaien, mag ik de relevantie van uw betoog wat ver teruggaat in de tijd en met in essentie neerkomt? Het is niet u... terug in de tijd, het gaat nu nog steeds hierom. Het gaat de CPO, een collectief particulier ondernemerschap... Dat staat ons te wachten op het plein. Op het plein gaan wij daarmee akkoord. Daar worden amendementen op ingebracht. Ja. Omdat collega's denken dat ze het beter weten. Kijk, nemen wij het vlekkenplan in zijn totaal aan. En dat je zegt, we laten het flexibel. Maar dan zeg ik ook voor alles en iedereen. En niet met die kleine details... omdat iemand weer toevallig denkt het weer een beetje beter te weten. Op deze manier, meneer de voorzitter, kom ik dus weer terug op het geheel, omdat die positiviteit die u ervaart... die wil ik gewoon een beetje aan de kaak stellen. En ik wil dat iedereen hier naar zijn eigen eer en geweten gaat handelen. En doen we het echt wel voor Zandvoort? Of is het gewoon een heel ander punt? Ik moet je zeggen, op deze manier kan ik gewoon niet het vertrouwen geven... wat ik gewoon zo graag zou willen. En dit bestemmingsplan, dat moet er doorheen. En als u weet, zoals iedereen weet wat je in de wandelgangen hoort... Maken heel veel dingen niet uit, maar het wordt tijd dat we gewoon eens een keertje met z'n allen werkelijk wat een zand voor doen. En wat hier nu gebeurt, is gewoon mensen mild stemmen. En ik zal afwachten. En dan denk ik dat ik in de tweede ronde nog graag even tijd word. voor het woord wat ik nu niet in mijn mond wil nemen. maar waar ik gewoon vannacht wakker van werd. en op een gegeven moment nog ben gaan opzoeken wat het was. Want dat is wat ik eigenlijk voel wat we hier doen. Maar ik wacht er nog even mee, want misschien hoor ik wel hele positieve dingen straks. Ik had veel meer willen zeggen. En ik had stuk voor stuk het hele plan langs willen lopen. Maar dat gewoon vraagt veel te veel tijd. En ik denk dat iedereen op zijn eigen manier denkt dat hij het heel goed weet. Maar ik hoop dat we werkelijk met z'n allen nu een keertje verzand worden Maar ik kan zeggen dat ik me tot nu toe alleen maar schaam. Dus positief ben ik niet. En het is een schande dat het zover heeft moeten komen. En een paar miljoen minder. Dank u wel mevrouw Draai. Ik niet anders Willem. Ik moest Dus sorry. Ik heb de neiging om op, op uw woorden een aantal in te gaan, maar ik doe dat niet. Omdat ik denk... Ik had wel een vraag voor het college, want anders krijg ik straks geen antwoord. En dat was de vraag die ik had. Is namelijk dat de Raad van State die heeft het bestemmingsplan afgekeurd op drie dingen. Eigenlijk op zijn totaliteit. En toen is het doorgegaan, nog naar de vrom. En dan op een gegeven moment zijn de drie dingen essentieel. En die essentiële dingen die waren de samenhang, het middengebied en de parkeerbalans. En ik kan niet echt goed die invulling vinden. Dus ik zou graag aan de wethouder vragen hoe u dit heeft opgelost. Want dit waren de grootste knelpunten. De wethouder gaat daar heel kort op in, omdat dit eigenlijk in de commissie gevraagd had moeten worden, mevrouw Draaien. Maar ik zal in die zin uh, de wethouder daar vragen... Ik weet niet sinds te... wanneer dat is hoor, meneer de voorzitter. Eigenlijk zijn dit voorbereidingsvragen en dat proberen we al een jaar naartoe te werken. En ik probeer u allen ook te verleiden om dat te doen en dus dat steeds te herhalen. Maar het hoort eigenlijk in de voorbereiding. We gaan verder. Meneer Stammers. Een positief geluid, voorzitter. Ik, ik, ik durf, oh, ik durf Dames het bijna en heren. niet. Voorzitter, zoals in de Raadscommissie al werd verwoord... ...heeft de Partij van de Arbeid een overwegend positief oordeel... ...over het ingediende bestemmingsplan. Het is inmiddels algemeen bekend... Dat wij een voorstander zijn van een flexibel plan dat kansen biedt voor de toekomst en speelruimte biedt voor het mogelijk maken van ontwikkelingen die moeten gaan bijdragen aan de Zandvoortse Parel Plus. De ontwikkelingen in het middenboelvaargebied zullen geruime tijd in beslag gaan nemen. En toekomstige oplossingen zullen wellicht volgens andere maatstaven bedacht gaan worden dan het geval is. En het bijvoorbeeld opleggen van te veel beperkingen zal voor toekomstige betrokkenen alleen maar obstakels voor het creatieve proces doen opwerpen. En deze creativiteit wil de Partij van de Arbeid absoluut niet in de weg staan. Voorzitter, dit betekent echter niet dat de Partij van de Arbeid per definitie een voorstander zou zijn van volbouwen en hoogbouwen. En ik noem u even twee voorbeelden. Ik neem hierbij een klein voorschotje. Natuurlijk willen wij niet dat het open badhuisplein zo volgebouwd wordt dat er slechts een akelige, nauwe doorgang over het badhuisplein naar de zee overblijft. En een voorstel tot verruiming van deze doorgang ondersteunen we dan ook van harte. Maar de Partij van de Arbeid is ook voorstander van het creëren van bijvoorbeeld nieuwe grote functionele open ruimte op de pallaspool die te realiseren is door meer de hoogte in te gaan aan beide zijden van het Pallashotel. En dan heb ik het over de inmiddels bekende variant C. Een voorstel tot beperking van voorgestelde hoogte op die plek zullen we dus absoluut niet steunen. Voorzitter, diverse partijen hebben tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in de Raadscommissie hun zorgen geuit over de bebouwingsdichtheid, hoogte en begrenzingen. Naar aanleiding hiervan zijn door het college een aantal toezeggingen en voorstellen gedaan. En de Partij van de Arbeid, kan ik u nu al zeggen, kan hier zich grotendeels in vinden. Een en ander heeft uiteraard geresulteerd in een aantal amendementen en die gaan wij zo behandelen. Voorzitter, het overleg dat het college in, de in het afgelopen jaar met de bewoners heeft gehad, heeft volgens ons wel haar vruchten afgeworpen. De heer Kramer heeft het al eerder gememoreerd, uh, het aantal zienswijzen was uh, beduinend minder en het aantal insprekers tijdens de hoorzitting was ook minder. En dat was volgens mij echt niet omdat de mensen echt moe gestreden zijn zoals iemand van een andere partij een tijdje geleden opmerkte. Natuurlijk blijven er ook weer nu de notoren tegenstanders die kosten wat kost en met steeds weer nieuwe argumenten zullen blijven proberen deze ontwikkelingen tegen te houden. En anderen mee te trekken in hun overtuiging. Dat is jammer. Maar dat betekent dus voor ons dat een goed en helder overleg met alle betrokkenen constant noodzakelijk blijft. Wij vinden overigens dat de toekomstige ontwikkeling op de middenboulevard niet alleen de groep bewoners in dat gebied aangaat. Het belang voor Zandvoort om hier iets moois van te maken gaat alle Zandvoorters aan. Tot nu toe is de jarenlange communicatie over dit gebied vrijwel beperkt tot overleg met de bewoners hiervan. De rest van de Zandvoortse bevolking volgde het jarenlange proces op afstand en daarbij bleef het vaak bij verbazing of ergernis over de gang van zaken. De Partij van de Arbeid pleitte dan ook voor om meer betrokkenheid van de overige bewoners te stimuleren. Ontwikkelingen die uitgevoerd zullen gaan worden zijn voor lange tijd mede bepalend voor de uitstraling van onze woonplaats. De Zandvoortse jongeren van nu dienen hier in de toekomst profijt van te hebben. En ook zij zullen dus meer betrokken wo moeten worden bij het ontwikkelingsproces en regelmatig in de gelegenheid gesteld moeten worden om een zegje te kunnen doen hierover. Hier wilde ik het voorlopig bij laten voorzitter. Dank u wel meneer Stammis. Meneer Bluis. Ja dank u. Uh, het voorliggende bestemmingsplan is globaal van opzet. Er zit ons inziens uh, onvoldoende diepgang in als het gaat om de uitvoeringsprogramma's en het gebruik maken van de aanwezige mogelijkheden. In een memo van 14 september vanuit de ambtelijke organisatie wordt dat ook erkend. Voor de middenboulevard is nog, ge nog geen concreet plan, CQ er zijn nog geen deelplannen. CDA had, na aanleiding van het afkeuren van het vorige bestemmingsplan... meer ambitie, samenhang en stedenbouwkundige onderbouwing verwacht. Met name de samenhang met het tussengebied ontbreekt nog steeds. Met het toverwoord en middel CPO dient de ontwikkeling van het middengebied... ter hand te worden genomen en moet leiden tot gewenste resultaten. CDA zet grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid. Het globaal opzet... Opzetten van bestemmingplan leidt tot zeer brede kaderstelling voor de Polen, Badhuis, en Pallesomgeving. Wel zijn onderliggende onderbouwingen in de werkmodellen, rekenverkavelingen en de parkeerbalans nu stukken verbeterd. En moeten, zouden moeten leiden tot uitvoerbare plannen. Maar tegen welke prijs? Nu al zijn de kosten welke opgenomen zijn in de grondexploitatie aanzienlijk. En er is zeer veel geld uitgegeven aan allerlei plannenmakerij die uiteindelijk tot niets heeft geleid. Want van zeer detaillistisch een anderhalf jaar lang werken met allemaal projectmanagement erbij, met kosten die boven de miljoenen uit zijn gestegen, zijn we nu teruggevallen op een zeer globaal bestemmingsplan. En dat doet pijn. Dat doet zeer veel pijn, want het kost heel veel geld. We hebben ondertussen al 6,5 ton afgeboekt, maar na alle waarschijnlijkheid, als ik zie wat we nu van plan zijn, zullen we nog meer afboekingen moeten vinden. Met andere woorden, er ontstaat dus geen verlichting op dat punt. De rekenverkavering legt druk op de mate van bebouwing van de Polen. Dit heeft tot geleid dat er nu massalig bebouwd moet worden... op de Polen Badhuisplein en Pallersplein. De vraag is of dat, nadat de gemeenteraad met de nodige amendementen dit bestemmingsplan heeft vastgesteld... er nog wel uitvoerbare plannen zijn... en dat er partijen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling ervan. Als je kijkt naar de stedenbouwkundige uitgangspunten... Zoals verwoord in het bestemmingsplan in hoofdstuk 4. Bladzijde 26 tot en met 31. Constateer je dat er soms wel eens wat rare dingen staan. En dat, met, dat wil ik mij even aangeven van die onderbouwing. Bijvoorbeeld er staat op bladzijde 28. Tussengebied. De basis van het RFP wordt gedeeltelijk gehandhaafd. Dit betekent dat het middengebied verbinding tussen de polen blijft vormen. Maar wordt positief bestemd overeenstemmig de huidige situatie. Wat staat daar nou? Daar staat dus niks. Want als je alles positief bestemt, kan je daar niks doen. Vervolgens gaan we het over een zeeboulevard hebben... met, met flaneer- en wandelgebied met strategische plintbebouwingen, kiosken. Een heel verhaal. Kijk je naar het bestemmingsplan... dan zal je zien dat de helft van de boulevard... nee, zelfs meer dan de helft... gewoon positief bestemd is. En daar zou dat dus helemaal niet kunnen ontstaan. Want het is gewoon positief bestemd. Nou... En zo zitten er nog wel meer dingen in. Als je dan naar de beeldkwaliteitsnotitie gaat... ...ja, het CDA heeft daar aandacht voor gevraagd... ...en er zou ook volgens plan een beeldkwaliteitsplan... ...onder dit bestemmingsplan komen te liggen. Als je dan kijkt wat er ge over geschreven staat... ...ja, dan wordt er verwezen feitelijk... Uh, ...wordt er verwezen naar het beeldkwaliteitsplan van 2001... ...dat wordt er ook in genoemd, oké, okay, en er zit dan als bijlage... ...hebben we er een notitie bij. En... Toen dachten wij van nou, want we hadden er nog om gevraagd, er zal wel wat anders liggen. Dus nee, het is gewoon dezelfde notitie die wij in februari 2009 te zien hebben gekregen. En toen heeft het college gezegd, ja nee, wij gaan met deze notitie aan het werk. En wij zorgen voordat het bestemmingsplan er is, dat er ook beeldkwaliteitsplan aanwezig is. Want juist als je een zo'n globaal bestemmingsplan neer wil leggen, wat wij toen nog niet helemaal wisten heb je juist een heel sterk beeldkwaliteitsverhaal nodig... om dat volgens mij te kunnen onderbouwen. Dat ontbreekt dus nu. En als je dan ook kijkt naar dat, die notitie... dan zie je ook gewoon op bepaalde... als je het over de strategievisie ten opzichte van, uh, van de middenboulevard... en, en het, uh, de ontwikkelingen en de structuurvisie... staan er gewoon blanke pagina's nog in. Wij dachten, nou die gaan nog ingevuld worden. Als je kijkt uh, naar de deelgebieden... blanke pagina's. Als je dan kijkt... Van, van hoe ontwikkelt zich uh, dan uh, op de deelgebieden, he, alle deelgebieden. Dan zie je vijf pagina's met een kaartje, het bekende kaartje met wat ingeschetst. En vervolgens is er één pagina, wordt er aandacht besteed aan wat iets over de beeldkwaliteit. Iets met appartementen, pansgewijze opbouw. En dan verwijzen we naar pagina 40 en dan hebben we het iets over strandhuisjes. Dus waarschijnlijk moeten die strandhuisjes daar ook komen. Maar het is absoluut niet onderbouwd. Dan staat er nog grondgebonden wonen, gelaagdheid. Nou, dan staat tevens zijn ook hier de parcellering en de detaillering van belang voor de kleinschalige uitstraling. Nou, dat, dat wordt dan geschreven over al die gebieden. En dan vervolgens krijg je allerlei voorstellen die daar helemaal niet op aansluiten. Dus, dus de relatie tussen beeldkwaliteitsnotitie en de, deze... Ja, dit bestemmingsplan zien wij absoluut dat die onvoldoende is uitgewerkt. En ja, ik wil dan toch wel eens weten waarom de wethouder en het college de toezegging die duidelijk aan de raad is gedaan. Dat er een beeldkwaliteitsplan onder dit bestemmingsplan zou liggen. Waarom dat er niet is. Heb ik het ook al gevraagd bij de commissie. Uh, gaat het bestemmingsplan het halen of niet? Of leiden de vele amendementen en straks weer tot weinig samenhang? ...en allerlei andere zaken. CDA zal het spektakel nu voor de tweede keer met deze coalitie gaan meemaken. Wij wensen u allen veel bestuurskracht toe. Ondanks pogingen om de gemeenteraad en het college organisatie op één lijn te krijgen... ...en te werken vanuit één gezamenlijk doel... ...constateren wij dat het nu voorliggende bestemmingsplan een mager stuk is... ...met te weinig ambities en mogelijkheden... ...en niet uit aansluit op wat er in de raadsopdracht staat... En het gewenste ambitieniveau. Maar het is een probleem voor deze coalitie. Alle middelen en energie die deze coalitie en college en organisatie erin heeft gestoken, hebben tot weinig verbeteringen geleid ten opzichte van plannen welke vanuit vorige gemeenteraad en college voorlagen. We zijn weer terug bij een invulling als het Dime plus model, meerdere malen wordt dat genoemd. De bebouwing van de polen is veel massaler als eerder voorgesteld. ...was, dacht ik, een van de verkiezingsuitingen. Ik hoorde heer Taters nog zeggen... ...dit gaat allemaal terug, we gaan het allemaal heel anders doen. Ja, dat klopt. We gaan meer bouwen. Bewoners worden in de, de aanpak tegenover elkaar uitgespeeld. Veel geld is er verspild aan onzinnige planmakerij... ...en WVG en aankoopbeleid. Ja, iedereen is dat ondertussen vergeten... ...maar we hebben een anderhalf jaar lopen stegelen... ...over aankopen en over WVG met alles eromheen. En we hebben nu... ...een globaal bestemmingsplan. Kijkend naar de vele zienswijzen en reacties... ...ons inziens zijn dat er toch veel, want het is toch een aanzienlijk pak... ...zien we nog steeds veel weerstand tegen dit bestemmingsplan... ...en zullen er wel de nodige procedure bij de Raad van State gaan lopen. De realisatie van plannen in het gebied zijn nog zeer ver van ons. Er is feitelijk nog niets gerealiseerd. Een feitelijke visie op de daadwerkelijke invulling van het gebied... ...is ondanks de middelen en energie die daarin is gestoken... Zeer mager. Ten aanzien van de abonnementen, welke ervoor liggen, zullen wij ze beschouwen en beoordelen in de samenhang met de mogelijkheden die er zijn om nog iets van dit bestemmingsplan te maken. CDA vindt dat er wel een bestemmingsplan dient te komen, waarbij doordat de wijzigingsbevoegdheden geheel bij de raad gelegd worden, in feite de problematiek doorgeschoven wordt naar de volgende nieuwe gemeenteraad. Wij vinden dat dit college, welk al meer dan drie jaar door hun coalitiegenoten gesteund worden... feitelijk een brevet van onvermogen heeft afgegeven... ten aanzien van dit, uh, dit project. CDA constateert dat met het vaststellen van dit bestemmingsplan... er feitelijk geen stap vooruit wordt gezet en gemaakt. En dat al het werk nog gedaan moet worden... en de feitelijke problemen en het vinden van de oplossingen... doorgeschoven worden naar de volgende gemeenteraad, college. Dit... ...daar ze kosten nog moeite hebben gespaard om toch andere zaken te willen regelen. Hierbij dient nog aangetekend te worden dat op voorstel van dit college... ...de delegatie van de uitwerking en de wijziging van de bestemmingsplan, ...als bedoeld in artikel 3.6, ruimtelijke ordening aan de raad te laten. Een cadeautje of een zirair het eigen doos voor deze coalitie, hoezo bestuurskracht? Het CDA vindt het jammer dat dit college de gemeenteraad met een gereedschapskracht ...gereedschapskist laat zitten zonder enige inhoud. Nou ja, een plastic hamer met een kromme spijker. Of zijn het de klatjes voor de, voor de uit te voeren opdrachten... ...welke aan de onderkant van deze kist geplakt zijn. Dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Van Deursen. Dank u, meneer de voorzitter. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen... In eerste instantie dat ik gewoon toch teleurgesteld ben... ...over het uh, nieuwe ontwerpbestemmingsplan en teleurgesteld ook in de weg hoe het tot stand gekomen is iedereen roemt over de inspraak met de burgerij en de inspraak met de bewoners de bewoners zelf denken er in meerderheid heel anders over over het overleg met de belanghebbenden in het gebied laat ik het zeggen onder de maat als we hier in de commissievergadering dingen horen die tegenover elkaar stonden, college en belanghebbenden dan zeg ik dan is dit overleg of de samenwerking absoluut niet goed geweest. En ook wat er uit het ontwerpbestemmingsplan is iets anders dan wat de raad meerdere keren had aangegeven. Ja, dan is het resultaat uh, teleurstellend dat er iets anders uitgekomen is. Er is heel veel geld geïnvesteerd om te komen tot een, laat ik zeggen, nu een bestemmingsplan. Vroeger heette het een project. ...en we komen nu uit op een heel globaal bestemmingsplan. Maar als het bestemmingsplan wordt aangenomen... ...met of zonder amendementen... ...hebben we dan een bestemmingsplan? Want de essentie... ...het moet rechtszekerheid bieden. Nou, en die zie ik niet. Met alle wijzigingsbevoegdheden... ...is er geen rechtszekerheid voor de burgerij. Er zijn... ...een heleboel wijzigingsbevoegdheden... Eh, ...voorgeformuleerd, laat ik het zo zeggen. En die vind ik ook eh, moeilijk... ...want die sturen naar heel, heel veel bouwmassa. Dus de parel aan zee als het opperbestemmingsplan, ja ...beton aan zee en een klein doorkijkje. Eh, gelukkig... ...zijn er een heleboel amendementen om een en ander te repareren... Maar daar ben ik de overige partijen dankbaar voor dat ze die voor hebben bereid. Maar dat zijn dingen die het college meteen in had moeten brengen. Want dat waren de wensen van de raad. Dat had een heleboel werk bespaard. En een heleboel ergernis bij de bevolking. De burgemeester zei in de inleiding... ...ons bestemmingsplan. Ik denk dat dat wat hooggegrepen is. Er zijn een hoop mensen die er anders over denken. En waar ik ook teleurgesteld in ben. Er ligt straks een bestemmingsplan. Of niet... Met wat voor die je ook krijgt. Maar er ligt vooral een, een klus. Een hoop werk voor een volgende raad, een volgend college, om het allemaal uit te werken. Eventueel opnieuw in detail bestemmingsplannen uit te brengen. En die klus had voor een heel groot gedeelte in deze raadsperiode, deze collegeperiode, geklaard moeten worden. Maar daar hadden we schijnbaar de kracht niet voor. En op de, ik zou zeggen, de amendementen zullen we straks wel daar ingaan. Dank u meneer de voorzitter. Dank u wel meneer Van Deursum. Eens even kijken. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Dank u voorzitter. Meneer de voorzitter. Sociaal Zandvoort heeft het gevoel tegen de muur te worden gedrukt met dit bestemmingsplan Middenboulevard. Wordt dit plan niet vastgelegd, dan zal de provincie de regie overnemen met inpassingsbesluiten. Komen er veel aanpassingen door moties en amendementen... Dan zal dit opnieuw de visie moeten worden gelegd. Zo niet, dan zal de provincie voor de tweede keer het bestemmingsplan afkeuren. Sociaal zonderd wil, wil dit voorkomen door met veel wikken en wegen van onze zijde akkoord te gaan met het collegevoorstel. U, heeft ons ruimte, u geeft ons de ruimte om later volume hoger zien te vullen. Dus daar komen wij later in de tijd zeker op terug. Wij willen, wel willen wij u nu al mededelen dat de optie C onze voorkeur heeft wat betreft het de rest van de invulling komt ook later. Waar we wel van geschrokken zijn... is van de omgang met de eigenaars van de Watertoren. Zo ga je niet met partners om. Ik vraag u dan ook om opnieuw een gesprek met hen aan te gaan... om tot goede afspraken te komen. Meneer de voorzitter, Sociaal Zondvoort en GBZ... komen samen met het abonnement om in ieder geval de footprint te vergroten... voor eventuele ontwikkelingen van een nieuwe toren. Bij een nieuwe toren zal wat betreft Sociaal Zondvoort... ...draagvlak moeten zijn onder de inwoners van Zandvoort. Dank u wel. Meneer Paap, laat u zich dan vastketenen als die afgebroken wordt. Watertoeren is levensgevaarlijk. Als de kinderen drijven lopen... <laughs> ...als de kinderen... Nee, er, lopen, er vallen de nee, steden naar beneden. En ik je merk het verschil niet tussen... ...zojaar Zandvoort en toen het nog SP was. Juist, ook dat. Maar je moet ook naar het gevaar kijken wat die nu oplevert. En dat is gevaarlijk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. En tot slot volgens mij... Meneer Kramer. Wat ja voorzitter, ik heb eigenlijk uh, nog nooit zoveel onzin gehouden hoer gehoord als uh, wat ik vanavond uh, te Meneer horen Kramer, krijg. Dank u, u wel. Uw taalgebruik iets bezigen. Nou ja, er worden deze... gewoon een aantal dingen gezegd die gewoon niet kloppen. En ik kan wel op al die punten gaan reageren, maar ik denk dat ik het uh, gewoon daarmee moet laten. Als u het zo uh, zegt, kan ik er meer mee leven. Wel uh, wil de VVD zich vasthouden uh, aan de uitgangspunten die we in het verkiezingsprogramma hebben opgenomen. En dat betekende voor ons dat wij uh, sloop uh, slechts uh, wilden toestaan... ...indien tenminste drie kwart van de bewoners... ...die er woning op de nominatie stond uh, gesloopt te worden, daarmee instemt. En verdere ontwikkelingen van het gebied in overleg met de bewoners geschiet. Nou, uh, wij hebben meegemaakt dat de wethouder bewonersavonden heeft uh, gehouden. Daar zijn een aantal initiatieven naar voren gekomen als CPO... ...en die willen wij ook ondersteunen in dit uh, bestemmingsplan. Uh, verder uh, uh, wordt ons uh, verkiezingsprogramma op alle punten eigenlijk gevolgd. Uh, ik wil die punten nog wel eventjes uh, opnoemen. Uh, de VVD wil ruimte bieden aan burgerinitiatieven voor het her herontwikkelen van eigen gebouwen. Nou, daar is het CPO dus uh, voor in de plaats gekomen. Uh, de VVD is niet van overtuigd dat het bouw van nieuw wonen uh, aan de Middelboulevard een toeristische impuls zal zijn. Nou, we zien dat op de, toerist uh, de Polen toeristische uh, uh, functies mogelijk zijn. Uh, het, het verantwoord ontwikkelen van de zogenaamde polen zou dat in zekere mate wel kunnen. En de VVD blijft voorstander van het ontwikkelen van beide polen en het op welstand brengen van het middengebied. Nou, we zien door de uitwerkingsplichten die nu uh, zijn uh, op het uh, Badhuisplein en de Pole dat uh, er binnen tien jaar met plannen moet worden gekomen. Dus in ieder geval wordt nu een aanzet gegeven om te komen tot de ontwikkeling van de middenboulevard. En uh, dat is het belangrijkste. Daar wil ik wel laten, voorzitter. Dank u wel, uh, meneer Kramer. Rood Draaier, het lijkt alsof u een vraag of een interruptie wilde... Ja, ik had een vraag. Want ik aandeer Kramer wat dan het verschil is met de vorige keer. Want ik zie namelijk helemaal geen verschil. U zegt nu dat het eindelijk kan begonnen worden, maar daar hadden we al kunnen beginnen. Meneer Kramer, wilt u daarop reageren of... Ja, ik kan, ik kan het vorige plan ernaast leggen, maar ik denk dat er toch wezenlijke verschillen te zijn. Dan was het ja. ook constant aan uw raad om het nog in te vullen. Nee, nee, nee mevrouw, het is nu veel meer een plan van de bewoners geworden. Uh, u ziet dat er uh, zelfs uh, ge, bijna geen enkele bezwaren meer zijn, ook op het... Uh, uh, van Venemaplein, het Van plein omdat het aan de bewoners is teruggegeven. De meeste bewoners wonen daar niet meer. En de bewoners die er nog wonen, die hebben de advocaten voor zich neergezet. En er zijn mensen die zeggen, wat jammer, dat was nog het enige plan waar we echt goed zaten. En dat beginnen ze nu te zien, meneer Kramer. Ja, u, en we gaan dus, de toekomst dus, gaat het uitwijzen. Dan zou ik graag die uh, advocaten geciteerd zien waar u dat heeft gelezen. Want ik uh, heb heel andere berichten gelezen. Dank u wel, meneer Kramer. Het eerste rondje is geweest. Portefeuillehouder Graan, een korte reactie in algemene beschouwingen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met uh, de tendens die ik toch mag bespeuren bij alle raadsleden die het woord hebben gevoerd... ...dat het uh, toch tijd wordt dat er een bestemmingsplan moet komen. Um, het is een globaal bestemmingsplan en dat is het niet voor niets. Het is om speelruimte te bieden... ...aan ontwerpers om gedurfde plannen te maken ten einde Zandvoort. En dat is onze ambitie, zo op de kaart te zetten... ...dat we onderscheidend zijn ten opzichte van andere badplaatsen. Um, dat is niet het enige waar we op uit zijn. Er heeft zich inmiddels een verandering in rol van de gemeente voorgedaan. Waar wij aanvankelijk begonnen... ...met dat wij samen met een ontwikkelaar of een belegger zouden gaan ontwikkelen... ...zijn we nu gekomen in een situatie waarin wij slechts de regie willen nemen. En als er dus wordt geroepen van ja, wij schuiven alle problematiek door... ...ja, dat is juist niet het geval. Het leuke werk komt naar dit bestemmingsplan. Dan wordt het zo dat wij uitdagingen hebben neergelegd... ...naar mogelijke toekomstige partners of ontwikkelaars... ...die met plannen gaan komen die u kunt gaan beoordelen. Vergis u niet, de regie is dus verschoven van medeontwikkelaar naar echt regisseur. U kijkt toe, u stelt de kaders, u bewaakt die kaders. Dat is een heel ander werk dan we eigenlijk aanvankelijk dachten. Maar dat heeft ook geleid tot een heel andere procedure. Het andere is er al door de heer Kramer heel duidelijk genoemd. Dit bestemmingsplan is heel anders tot stand gekomen dan het vorige. Omdat wij zonder plannen vooraf met de burgers zijn gaan praten. Dat betekent dat er, en dat is ook gebeurd... Uh, ...andere plannen op tafel zijn geklommen... ...andere uitkristallisering van kansen is geweest dan hiervoor. Dat alles moet wel gebeuren in een zodanig kader... ...dat je niet bij voorbaat al beperkingen gaat opleggen zodat je allerlei kansen voor de toekomst mist, zonder dat je eigenlijk weet wat je mist. Dus niet te veel op dit moment al beperken, maar dat doen op het moment dat het werkelijk nodig is, en u het ook juridisch kunt vastleggen, dus wanneer een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan ter tafel ligt, en dus een detailbestemmingsplan door u kan worden vastgesteld, dan worden die wettelijke maten vastgelegd. En dan is er alle zekerheid die u wilt. De heer Simons heeft ook aangegeven dat zijn insteek, is, zijn insteek is om tot de vaststelling van het bestemmingsplan te komen. De benadering van OPZ is er echt één die vanuit de omgekeerde redeneert. Die zegt, ja, maar we moeten eigenlijk het nu vastleggen, zoveel mogelijk. En dan kunnen we later, als er hele goede plannen zijn die daar doorheen steken, die hoger zijn, die groter zijn, kunnen we dat altijd veranderen. We hebben in de commissievergadering daarover al gesproken dat we daarbij een gereden kans lopen eh, planschade op te lopen die we liever dus op dit, dit moment niet hebben. Um, de heer Simans noemt ook nog even uh, de detailhandel of liever het probleem van de cannibalisering ka die zich mogelijk zal voordoen als we op de middenboulevard te veel of in ieder geval gelijksoortige horeca zouden aantrekken of die wel zou leegtrekken vanuit het dorp. Nou, ik kan u verzekeren dat dat onze aandacht heeft. En uh, wij zouden ook ondersteunen wanneer u dat nog eens een keer even nadrukkelijk als raad vastlegt. Omdat natuurlijk vanaf 3 maart hier een andere raad de scepter zwaait En dan is het goed dat zij op die problematiek uh, goed toezicht houden. Uh, mevrouw Draaier is, wil positief zijn, maar kan het eigenlijk niet. Uh, zij uh, zou graag vertrouwen willen hebben, maar heeft het niet meer. Uh, en uh, als ik dan bekijk... ...waar het op gebaseerd is, dan is dat vooral dat ze dus eigenlijk bang is... ...dat uh, ook dit plan uh, weer zal worden afgeschoten door een hogere instantie. Um, zij noemt bijvoorbeeld uh, de argumenten die destijds gespeeld hebben... ...bij het vorige bestemmingsplan, dat werd uh, afgekeurd. En zij noemt daar de samenhang uh, de, en de parkeerbalans... Maar het middengebied en samenhang, dat was eigenlijk één geheel. Het ging er juist om dat het middengebied, doordat daar niets zou gebeuren... ...tussen die polen die je wel zou ontwikkelen, dan natuurlijk eigenlijk een heel merkwaardige samenhang krijgt. Dat was eigenlijk het punt. En we zien nu dat via het collectief particulier opdrachtgeverschap er juist een kans is gelegd op dat gebied dat die samenhang inderdaad weer kan worden hersteld. Dat is een wezenlijk verschil met het vorige bestemmingsplan. En ik verwacht dat daarom ook die samenhang hiermee veel duidelijker is gelegd. Mevrouw Wat mevrouw Draaier vergeten had mevrouw nog even heer, te noemen. Man, moment, ik wou even het Draaier. afmaken de mevrouw Draaier vergeten te noemen was vormfout. We hadden dus in feite een zodanig gewijzigd bestemmingsplan, dat van een wezenlijk ander bestemmingsplan sprake was, wat geheel opnieuw in procedure moest. En daarom is het dus eigenlijk afgesloten. Mevrouw Draaier, u wilde een interruptie plegen. Ja, eigenlijk wel, want zei ik pas positief. Nee, ik ben helemaal niet positief. Ik wilde eigenlijk, van bij mij omhoog het liedje van Wim Sonnenveld. Ik voel me belazerd, ik voel me bedonderd. En dat is wat er eigenlijk hier gewoon gebeurt. Nee, maar ik wil dit wel eventjes gewoon neerzetten, want het is een trucje. Meneer Bierman. Ten slotte de opmerking van mevrouw Draaier over het moderniseringsgebied. Wij hebben inderdaad ernaar gestreefd om... Die flexibiliteit, want het is steeds uh, om u te behoeden voor te veel beperkingen waar later misschien uw raad of de volgende raad uh, uh, spijt van zou krijgen. Hebben wij gezegd, nee wij willen de hele gereedschapkist eigenlijk beschikbaar hebben. Omdat het een flexibel bestemmingsplan is en je wel eens verlegen kan zitten op andere instrumenten dan alleen het moderniseringsgebied. Het zit er dus gewoon in, en ik zie niet het bezwaar uh, wat u daarvoor aanvoert. Het is te midden van andere instrumenten een mogelijk in een bepaalde situatie nuttig instrument. De heer Stannis heeft nog eens goed, duidelijk geschetst dat we hier eigenlijk de speelruimte voor de toekomst hebben. Het is inderdaad zo dat natuurlijk de jonge mensen in Zandvoort hier iets geboden moet worden. En als het dan begint met veel speelruimte, dan kun je die later op een mooie manier laten invullen. En het creatieve proces niet beletten, maar leiden. Begeleiden en daar waar u op een zekere moment in een later staan grenzen wens te trekken, die ook te kunnen trekken. En dat is ook eh, daarom dat wij het aan uw raad laten, zodat u ook inderdaad in die rol die buitengewoon leuk is, die buitengewoon creatief is, dat u daar ook het aan u trekt en dat wij niet alleen dat plezier hebben als college. Dus wat dat betreft, eh, als het college nou zo zou zijn, eh, meneer Bluis, beantwoord ik daarmee dat eh, de raad. ...vindt, ja, eigenlijk moet het college het toch maar doen. Nou, dan is het college te broert niet... ...om als de raad dat beslist, dat weer aan zich te trekken... ...zoals het uh, dan meestal de bedoeling is. Um, uh, ik begrijp ook dat de heer Stammer ze toe heeft gejuicht... ...dat wij met de bewoners hebben overlegd. Wij hebben dus een keuze gemaakt met mensen...